De advocaat zegt dat het OM de zaak tegen hem niet had mogen doorzetten... als bekend was geweest wat de officier had gedaan. In de Eredivisie is Feyenoord geklommen naar een gedeelde derde plaats. De Rotterdammers wonnen voor eigen publiek met 3-1 van Vitesse. Feyenoord deelt de derde plaats met Heerenveen... dat vanmiddag met 1-0 won bij RKC. PSV staat weer bovenaan. De Eindhovenaren wonnen thuis met 4-1 van de Graafschap. FC utrecht Haag eindigde in 1-1. Het weer...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 Goedenavond en welkom bij het enige radioprogramma op de publieke zenders dat u een uur lang meeneemt over de dijken. Hoe moet het verder met Europa? Die vraag staat centraal vanavond. Trekken we onszelf aan onze eigen haren omhoog of zakken we al ruziend steeds dieper weg in het moeras? Vanochtend ging het in het televisieprogramma Buithof... over de eurocrisis in Griekenland. En vvd kamerlid Mark Harbers ging er lekker hard in. Die Grieken moeten hun afspraken nakomen. Bezuinigingen zijn onontkoombaar voor een land... dat van belastingontduiking jarenlang een sport heeft gemaakt. Kortom, niet lullen, maar poetsen. Maar is het wel zo makkelijk? Het lijkt er steeds meer op dat het niet alleen die luie Grieken zijn... die de crisis hebben veroorzaakt... maar dat banken en Noord-Europese landen Athene... moedwillig steeds dieper in de schulden hebben geduwd. De nieuwe Griekse premier Lucas Papadimos... Tot, die tot zijn aantreden jarenlang directeur was van de Europese Centrale Bank... weet zeker dat zeer vergaande bezuinigingen wel nodig zijn. En op dit moment probeert hij het parlement van zijn gelijk te overtuigen. Hier in de, VPRO's, uh, hier in de studio VPRO-collega Sofoula uh, Schalkwijk, Schalkwijk... die voor ons het laatste nieuws volgt. Uh, je bent half Grieks, uh, uh, he, je leest ja. Grieks, je, je, je spreekt Grieks. Mm -hmm. Wat is de laatste stand van zaken in het parlement? Nou, sinds half drie uh, wordt daar uh, vergaderd. Um, de communistische partij is net aan het woord geweest. Um, ja, ze zijn... Uh, iedereen doet ze zegje. En uh, dat wordt een latertje, denk ik. Misschien is het uh, pas rond middernacht uh, dat er gestemd kan worden over dit pakket. Um, daarbuiten, buiten het parlement, daar is een soort uh, veldslag uh, gaande. Politie, uh, demonstranten, traangas, rookbommen. Uh. Hetzelfde als we al eerder hebben gezien? Of is het ja. erger nu? Meer mensen, zijn er doden gevallen al? Nee, wel veel gewonden. Nee, nee. Nee, gelukkig Ze vallen, vallen niet bij nog. bosjes gelukkig, nee. nee, nog niet. Maar um, ja, de, het zijn de stuiptrekkingen van een gefrustreerd volk eigenlijk. Ja. Ja. Even heel kort, waarop moet bezuinigd gaan worden? Nou, het gaat met name om de pensioenen, waar dus al twee keer in is gesneden. Hè. Die, daar gaat nu nog een keer uh, op bezuinigd worden. Het minimumloon gaat nog eens naar beneden... terwijl dat is voor een man boven de 25, die krijgt 586 euro... Uh, en onder de 25, dan krijg je 510 euro bruto per maand. En daar gaat nu dus wat vanaf. Uh, en uh, 15.000 uh, ambtenaren moeten dit jaar nog op straat uh, gezet worden. Nou, en dat bedoel, dat is nog maar een begin hoor. Want uiteindelijk de komende jaren zullen er 100.000 ambtenaren ontslagen worden. Maar... Um, als werkloze in Griekenland uh, houdt het ook na zes maanden op. Je maar krijgt het geen kan bijstand. Niet, het kan niet anders, zeggen ze ja. hier in Nederland. Zeggen ook mensen in en Duitsland, dat politie ze. in Duitsland. Ja. Klopt dat? Gaan de bezuinigingen de problemen oplossen? Nou, dat vraag ik me af. Want je houdt geen koopkracht meer over. Dus het, het koord rond de hals van de Grieken wordt uh, langzaam aangehaald. Ja. Hoe probeert Pap? Papa, Diebos die moest toch uh, zijn uh, tegenstanders of twijfelaars uh, te overtuigen. Ja, die heeft nu een uh, uitgebreide verklaring weer uh, gegeven. Ook op televisie in een persconferentie. Hij zegt. Uh, we moeten dit accepteren. Het is een relatief gunstige rente. Die 70% die afgeschreven wordt, daar moeten we eigenlijk heel erg blij mee zijn. En als we dit niet doen, schetst hij ook wat er gebeurt. Een ongecontroleerd faillissement, dat moet je niet hebben. Dat, nee, dat is nog veel erger. Dus het kiezen tussen twee kwaden. Snap je dat? Snap je zijn betoog? Tuurlijk, ja. Hij moet wel. Hij moet iedereen meekrijgen. En hij wil draagvlak creëren. Daar, hebben de Europ daar heeft Europa ook om gevraagd. Maar um, of hij diep van binnen ook hiervan overtuigd is dat het gaat lukken, dat nee. weet ik niet. Ja. We hadden het net al even over de demonstraties. Ook de, de bekende componist Mikis Theodorakis heeft opgeroepen te demonstreren. Waarom hij? Hij is echt een beroemdheid vanuit de tijd van de, de strijd tegen het kolonelsregime. Ja, hij is uh, heel idealistisch en uh, ja, hij heeft ook nog wel uh, invloed. Uh, veel mensen denken met nostalgie aan hem en... Uh, hij noemt dit uh, pakket uh, verraad en uh, een doodvonnis inderdaad. Ja. Tegen wie richt de woede zich het meest? Tegen papa Diemos of tegen ons, de Noord-Europeanen? Nou, ze zijn ook boos op zichzelf en op de politici, maar ook op Europa. Ja, uh, vorige week uh, is uh, bij het Griekse parlement de Duitse vlag in brand gestoken. Nou, jullie hebben misschien ook in Nederlandse kranten wel die cartoons gezien... Hè, waar uh, veelvuldig wordt verwezen naar het Duitse natieverleden. Weet um, beetje dat je denkt op een gegeven moment, van kan dat niet stoppen, toch? Of niet? Ja. Die vergelijkingen? Ja, dat slaat nergens op, nee. inderdaad. Nee. Maar goed, je hebt ook voor ons gekeken naar social media. Um, ja. Wat hebben de Grieken getwitterd en geblogd over een crisis? Nou, de blogger Perseus, dat is een duidelijke anti-Europese blogger... Weg met de Fransen, Duitsers en Noorderlingen. Sinds lange tijd weiger ik Duits, Frans, Europese loulhoek te kopen. Weg met de euro en weg met hen. We hebben hoge prijzen betaald. Maar nu we arme sloers zijn geworden, willen ze ons niet. Ze gaan op zoek naar andere zakken en flikken ons in de vuilnisbak. Dat is het Europese recht, de Europese democratie en de Europese cultuur. Ja, nou, de, de, die man nam nou, geen, geen blad voor de mond, mm -hmm. hè? veel ja. um, scheldwoorden erin. Um, je ziet dat op dit moment veel beelden van hart tegen hart: politieagenten tegen betogers, traangas. Maar die agenten die. Die krijgen toch ook minder salaris. En die zien toch ook dat, hun, uh, dat ze ja. meer geld moeten betalen om te eten. Hoe lang staan zij nog aan de kant van de regering van Papadimos? Nou, zij voelen zich inderdaad bezwaard als ze tegenover die demonstranten staan. En de politievakbonden hebben een brief gestuurd naar de trojka... waarin ze hebben gezegd uh, van hou op met die onredelijke eisen aan het Griekse volk. Uh, anders dan uh, leggen we het werk neer. Dan, uh, we, ja, ze willen dat niet meer... Denk je dat het echt kan gaan gebeuren? Of zijn de Griekse, is de Griekse politie toch heel trouw aan de staat? Of denk je dat het zou kunnen? Nou, zijn. ik kan me wel iets. Ik denk dat zij wel een soort vredelievend protest of zo zullen. Ja, ja. dat zie ik wel. Oké, okay, nou goed, hoop commotie. Maar hoe staan de Grieken er nou precies voor? Nou, een derde van de Grieken zit nu al onder die armoedegrens, volgens Europese gegevens. En dan zijn de gevolgen van de, dit nieuwe bezuinigingspakket nog niet eens uh, voelbaar. En uh, ja, iedereen die weg kan, die verlaat het land. Twee jaar geleden overtuigde ik een vriend... om niet naar Canada te emigreren, waar familie en een baan op hem wachten. Toen had ik namelijk nog hoop dat de crisis opgelost zou worden. Nu zag ik hem opnieuw in een tijd waarin de lonen naar beneden duiken... met dramatische werkloosheidscijfers, volle gevangenissen... en criminaliteitscijfers die nog nooit zo hoog waren. Hij gaat nu echt weg uit Griekenland. En dit keer houdt hem niet tegen. Kon ik ook maar gaan. De enige hoop die ons Grieken rest, is familie in het buitenland. Ja, dit is Leonidas Kondilis, ook een bekende blogger. Nou ja, er zijn dus Grieken die dit uh, die graag weg willen, maar er is ook wel begrip. Sommige Grieken zien deze crisis als een uh, kans om eindelijk het land eens dus echt uh, te reorganiseren. Het gaat om een enorme moderniseringsoperatie van het land. En om structurele veranderingen die onze politici nooit hadden ondernomen als aan het mest niet op de keel was gezet. Het is nu of nooit. Wij, of liever gezegd onze politici, plaatsten onszelf in die positie. We zijn het zat om steeds maar weer te horen. Niets aan te doen, dit is Griekenland. En om in een wetteloze staat te leven als een volk van buitenaardse. Volgelijk. Ja, dit is blogger Panebestimiakos. Ja, komende week, Haans van de Woensdag, dan wordt het weer een cruciale dag, hè? Ja, dan moeten de Grieken nog een pakket van 320 miljoen aan bezuinigingen hebben gevonden. Nou, daar wordt nu nog niet eens over gepraat. Ze hebben geen idee uh, waar dat vandaan moet komen. Nee. Nou goed, we blijven het volgen. Jij ook, hoop ik. Ja. Um, als er meer duidelijk wordt vandaag over de stemming in Athene... dan hoort u dat meteen van ons. Dank je wel, uh, Schalkwijk, voor je komst naar de studio. Ja. We blijven uh, nog even bij het onderwerp Griekenland en de crisis... maar dan vanuit een heel ander perspectief. Nelly Kroes die uh, had afgelopen week een opvallende uh, uitspraak in de Volkskrant. Want uh, de verhoudingen in Europa staan op scherp. The knives are out, zeggen ze in het Engels. En Nelly Kroes deed dus een duit in haar zakje. Ze ziet het liever niet gebeuren, zei ze, maar de Grieken zouden af kunnen door de Europese zijdeur. De eurozone komt dan niet in gevaar, zei ze dus afgelopen week in de Volkskrant. Premier Mark Rutte was er als de kippen bij om zich te scharen achter zijn partijgenoot. En PVV'er Geert Wilders glunderde. Zijn standpunt leek te zijn overgenomen door de grote Nelly zelf. In Brussel was er vooral verbazing. Euro Europa-verslaggever Fred Stroobants peilde de reacties in de wandelgangen van het Europese parlement. Kijk, het feit dat zij zoiets zegt, dat, het, dat, dat, dat een, een eventuele exit van Griekenland geen Armageddon is, dat het, dat het niet het einde van de wereld is, ja, dat heeft nogal wat stof toen opwaaien hier in Brussel. Dat, eh, iedereen praat erover. Philip Ebels van de EU Observer een gespecialiseerde website voor eurocraten en journalisten heeft gelijk. En dat rasechte Europeaan neer die dit zegt, roept in de wandelgangen maar één vraag op. Waarom? I don't know. Sharon Bowles, europarlementariër voor de Britse liberalen, weet het niet. I'm just saying a basic truth that people test what if scenarios. Wat ze wel weet, is dat er altijd what if, wat als scenario's bestaan. De banken in Londen doen eraan, analisten speculeren. Maar politici houden best hun mond. The analysts, the financial world does it. Politicians aren't allowed to do it. Toegelaten of niet, Kroes kon haar mond niet houden. En omdat niemand ervan uitgaat dat ze dom is, wordt er druk gespeculeerd over haar bedoelingen. Als Eickhout van GroenLinks. He, ze is een politicus die graag de aandacht heeft. En daarom doet ze zo'n opmerking. Om later, als het gebeurd is, een gelijk te kunnen claimen. En ik denk ook wel dat ze tegelijkertijd een beetje de druk wil opvoeren op Griekenland. Maar zo simpel is het natuurlijk ook niet. Misschien heeft ze gewoon gezegd... wat ze wel eens achter de gesloten deuren van de Europese Commissie hoort. En daar is haar VVD-partijgenoot in het Europees Parlement, Jan Mulder, van overtuigd. Ik denk dat uh, Nelly heeft gezegd wat velen in de commissie denken en dat ze van een rat geen moordkuil heeft gemaakt. De uitspraak van Kroes is natuurlijk spek naar de bek... van de gepatenteerde euroscepticus Nigel Farage. De man die Herman van Rompuy ooit een natte dweil noemde. Hij glundert, de eerste breuk in de eurodijk. Wat ze zei, represents de eerste crack in de dam. En omdat deze dijkbreuk voor Farage natuurlijk geen incident mag blijven... zegt hij het volgende. Interestingly. I think she's wrong. Cruz heeft ongelijk. Want als Griekenland uit de euro stapt, volgt Portugal. When Greece does leave the euro, then I think The emphasis will move on to Portugal. En toch is er mededogen met de Grieken. Het hele Europese parlement lijkt wel op vakantie te willen gaan naar Griekenland. Judith Sargentini staat op het punt te boeken. Laat ik het persoonlijk maken. Ik ben van plan om van de zomer op vakantie te gaan naar Griekenland. En dan denk je, oh, dat zal wel een goedkoopje worden. Maar dat is niet zo. Het is momenteel heel duur leven in Griekenland. Wat je in de supermarkt koopt is behoorlijk duur. En Nigel Farage heeft ook Griekse vakantieplannen. Want de drachme wordt volgens hem 40 goedkoper. Dat we dan ook nog slechts de helft van ons geleend geld terugzien, is betaalbare collateral damage. En ik tell je what, you know, when Greece does get the drachma back, my personal promise to Greece is I will book a fortnight's holiday the very next day. Wel. Wel of niet naar Griekenland, nog even wachten zou ik zeggen. Want het is daar ook koud. 9 graden met regen. Hoe dan ook, de uitspraken van Nelly Kroes over Griekenland... zorgden bij veel politici en, Brussel, uh, en journalisten in Brussel voor speculatie. Waarom deed ze dit? Weet u het? Twitter ons dan. Dat kan naar BBVPRO. Het BBVPRO. Goed, de kopstukken uit de... Europese politieke arena ruzie je met elkaar hoe de crisis op te lossen. Maar de burgers in Zuid-Europa, die vaak helemaal niks kunnen doen... aan de misère waarin ze zijn beland, die zitten met de gebakken peren. Lonen gaan omlaag, belasting omhoog, kosten voor levensonderhoud... rijzen de pan uit. En wat doe je dan? De een gaat bij de pakken neerzitten, de ander gaat demonstreren... en weer anderen proberen er toch nog iets van te maken. Luister naar drie vindingrijke verhalen uit het zuiden van Europa. Als eerste gaan we naar Griekenland.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 Slakken kweken. We gaan nu eerst met de familie er eens over praten, over alle informatie die we vandaag gekregen hebben. Maar op het eerste gezicht vind ik het eigenlijk allemaal heel erg positief. Nou, iemand die die stap al heeft gezet is Angeliki Nika, 30 jaar, jonge vrouw. En een jaar geleden werkte ze nog als croupier s'avonds in het casino in Loutraki, een Griekse stad.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 dat ze haar dit jaar ongeveer uh, 9.000 euro gaan opleveren en uh, als dat zo zou zijn dan heeft ze binnen twee jaar haar investering uh, eruit. So would you recommend it to unemployed Greeks now living in Athens to make this move? Of course. It is better to to do something than being an un, just an, an unemployed. Ja, natuurlijk zou ik het aanraden. Het is beter om iets te doen dan alleen maar werkloos zijn. In het begin had ik dit moestuintje voor een plezier, maar nu met de crisis is het noodzaak geworden. Ik zie het als mijn bijdrage aan de familie. Het is gewoon veel interessanter, want bovendien draagt het bij aan de familie. Groot groen, ja.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 Om in de tuin te staan. Orti Urbani Garbatella, oftewel eh, stadstuinen van Garbatella. Garbatella is een wijk in Rome, een oude volkswijk. En Rosella die graaft hier in de grond. Wat is dat te orto? Mijn orto is questo. Inizia da qui? Sì? Rosmarino. Ah, oké. Okay. <laughs> Roosmarijn hier. En... Dit zijn zo'n cavoli, hè? Ja, dit zijn de kabel nero, quello toscano. Ze heeft hier uh, zwarte kolen staan, Toscaanse kolen. Daar staan wat, wat broccoli. Ze zegt, ik ben, ik ben een ontzettend liefhebber van, van erbe aromatie, oftewel um, kruiden. Ik ben een ik ik ben, ik ben, uh, ontzettende liefhebber van kruiden. Dus ik heb roosmarijn, ik heb tijm. Ik heb daar nog een plant met, uh, met saffaraan staan. En ze zegt, en daar was ze heel trots op, ik ben de enige die hier artichokken verbouwt... En, dat is het artichokkenplant en als het goed is komt hier in mei een artichok uit, een Romeinse artichok. Het is stato l'unico carciofo degli orti urbani carbatella, quindi con grande soddisfazione. Quest'art io lo tengo insieme con mio figlio che ha 9 anni. Hij zegt ik hou dit tuintje met, uh, met mijn zoon. Dit is een tuin van 100 vierkante meter, een behoorlijk voetbalveld. Luca de Zebio is van Zapata Romana, dat kunnen we zeggen de Romeinse scheppers. Zapaar is de grond Kan je zeggen dat met, met de crisis dat er meer tuinen bij zijn gekomen? La nostra mappa, we hebben inizioet november 2010 en we hebben 40 realtà.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 Zullen we eens vragen of de mensen hier weten wat een T11 is. Er zitten hier twee meisjes te wachten op de bus. Zijn we eens naar T11? Pasar de tarjeta a otras personas cuando Ja, ze weten het, ze weten het. Wat vind je ervan? Vind je het een mooi initiatief? Het is een goede initiatief. Ja, want het kan voor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 nou, de eerste de beste reiziger van het openbaar vervoer in de stad die weet al waar het om gaat. is it. Nosotros hemos calculado de que en estos momentos se hacen 15.000 viajes gratuitos gracias a esta iniciativa. Na schatting 15.000 mensen hebben een gratis ritje per dag.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 Midden in een crisis, mooie plannen ten uitvoer worden gelegd. Een slakkenkwekerij in Griekenland, stadstuinen in Rome en de Elf Rittenkaart in Spanje. De bijdragen werden gemaakt door onze correspondenten Mardus de Koning in Athene, Angelo van Schaik in Rome en Lex Rietman in Barcelona. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO op Radio 1. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Ga dan naar vilavpro.nl. En u kunt deze uitzending terugluisteren... een uur na uitzending via dezelfde site. En dan is er ook nog die ongelooflijk makkelijke app... als u een iPhone of een iPad heeft. Zometeen om kwart voor acht aandacht voor Syrië. Dat land glijdt steeds verder af naar een burgeroorlog. Is verder bloedvergieten te voorkomen? Daarover spreken we zo dadelijk met oud-eurocommissaris Louis Michel. En we hebben ook een interview met de Britse grand old man... van de midden oostenverslaggeving Robert Fisk van The Independent. Dat zometeen, maar we blijven nu eerst nog even in Europa. De spotlights mogen deze dagen dan staan op Athene... maar ook in Roemenië is het onrustig. Onder toezicht van het IMF en de Europese Unie... wordt al twee jaar lang flink gesnoeid in de overheidskosten... van dit Oost-Europese land. Maar de grens lijkt nu bereikt. De bevolking ging de afgelopen twee weken massaal de straat op. President Trajan Basescu stuurde daarop afgelopen week... premier Emil Boc naar huis. Maar toch gaan de protesten door. Want het grote probleem is de president zelf, vinden de demonstranten. Hebben ze gelijk... Onze verslaggever Anne Martens begaf zich met correspondent Cornelis van der Jacht... onder de betogers in Boekarest en maakte het volgende verslag. Ik loop nu in Boekarest door 30 centimeter sneeuw... met Cornelis van der Jacht. Het is nu twee uur middags en wanneer beginnen die protesten meestal dan? Nou, het is nu, sinds het heel erg koud is, uh, is het gewoon wat minder. Maar uh, normaal gesproken om een uur of twee, dus nu. En dan, uh, ja, tot acht, negen uur s'avonds in de betere dagen werd het uh, uh, rellen tot middernacht. middernacht. Kun je even kort iets vertellen over die Bassescu? Uh, Basescu is iemand die uh, bekend staat als de scheepskapitein. Uh, en hij kan ook vaak uh, niet enige ruwe taal onderdrukken. Dat is gewoon nog zijn verleden, als het ware, uh, van, van kapitein. Uh, hij is uh, heel erg snel na de revolutie uh, minister geworden van uh, uh, transport. En ja, vanaf dat moment was hij politicus. En, je kunt eigenlijk niet zeggen dat uh, Roemenië nu uh, 22 jaar later... dus 22 jaar na Ceausescu en het communisme... Uh, met uh, een nieuwe regering zit, met een nieuwe persoon... het is toch weer iemand die zijn sporen verdiend heeft... Uh, inclusief uh, in de tijd van voor 1989. Een man met een blauwe muts op, met een lintje aan zijn uh, muts met de Roemeense vlag. Ja. En hij heeft een luidspreker bij zich. het governo. Uh, uh, deze is uh, uh, tegen wet 283. Uh, die wet schijnt namelijk uh, pensionarissen, uh, dus de gepensioneerden, uh, te, te vermoorden in hun eigen huis. Nu hebben we het over genocide. Zegt hij, want door alle maatregelen uh, worden, mens, worden, worden mensen gewoon de dood ingejaagd. Er komt hier een jonge jongen bij ons staan met een uh, Roemeense vlag in zand. Er komen nu heel veel mannen om ons heen staan. Nee. Ja? Ja. Waarom protesteert u? We president van de Brussel, de heer Tsjernik, de heer Tsjernik, een Romania? Uh, hij zegt nou persoonlijk uh, vind ik gewoon uh, dat het schandalig is dat uh, BESESCO ons vertegenwoordigt uh, in, in Brussel, bijvoorbeeld, en daar voor het Europese parlement zegt eh, dat het niks voorstelt, hè, die protesten in Roemenië. En dat het gaat om een stelletje relschoppers. Sterker nog, de uh, Amerikaanse ambassadeur hier, die heeft ook uh, een uitlating gedaan in de pers. Die heeft gezegd van, uh, ach het valt wel mee. Hè, het is uh, niet zoals in Syrië hè, dat mensen neergeschoten worden uh, vanaf de balkons. Hij zegt, dat vind ik schandalig, dat we hier vergeleken worden met Syrië. Alsof dat zo zou moeten zijn. Het gaat ons gewoon om bepaalde rechten bepaalde eisen die uh, helemaal niet absurd zijn. Ja, dus op het bordje van deze meneer staat: uh, Besesco moet berecht worden en uh, de koning moet in het paleis uh, waar nu uh, de president zit. Pentru că monarhia este singura forma de gouvernement. care een un echilibru între forțele politice și este deasupra orcării om politic. Het is heel belangrijk dat de monarchie terugkomt, hè, want de monarchie is uh, de enige uh, institutie, eigenlijk, het enige instituut dat boven de politieke uh, krachten kan staan, hè, dat dus kan zorgen voor evenwicht in het politieke leven. En hasta se vede in totale aspectele sociale, niet met SESCO zelf heb ik een probleem, zegt hij. Maar gewoon, niet alleen ik, de hele bevolking heeft een probleem met het communistische systeem en de overblijfselen ervan. Want de mensen die in belangrijke posities staan, zitten, niet alleen politiek, maar ook in het zakenleven bijvoorbeeld, zijn gewoon de overblijfselen van de communisten. Anne Martens en Cornelis van der Jacht hoorde u vanuit Boekarest. Meegeluisterd heeft ook vanuit Boekarest Richard Rezen. Hij is directeur daar van de Nederlandse Kamer van Koophandel. Goedenavond. Goedenavond. Uh, herkent u de kritiek van het uh, Roemeense volk op de president... zoals we het net hoorden in de reportage? Ja, natuurlijk. Uh, ik loop regelmatig ook uh, in de binnenstad rond. Uh, en ik hoor natuurlijk als demonstrant over... of als, uh, uh, als winkel... Als, uh, gaat u naar de winkel? Um, nou, we hebben. Ik loop daar meestal gewoon als persoon rond okay, uh, ja. in de binnenstad. weg Naar afspraken enzovoort. Ja. Maar zij, zij, zij hebben ze gelijk, die demonstranten? Ja, de, de demonstraties zijn nogal veranderd. In het begin was het inderdaad een demonstratie tegen de hele politieke klasse. Mm -hmm. En al zodanig is het natuurlijk wel waar dat er de, de oud-communisten nog een groot deel van de macht in handen hebben. De andere vraag is natuurlijk, wat is het alternatief? Ja, Bassescu is een vertegenwoordiger van die oude communisten. De houdbaarheid is misschien wel voorbij. Vindt, hij wordt wel eens een machtwelusteling genoemd die goed begon. Herkent u zich in dat beeld? Een beetje wel. Uh, hij heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan voor het land. Hij heeft het land echt vooruit geholpen. Hij heeft het land uh, de EU binnen geloodst. Uh -huh. en um, heeft de economie laten groeien. En als zodanig is hij natuurlijk uh, toch goud waard geweest voor, voor het land. Ja, heeft zich nu dus ontwikkeling ontwikkeld tot iemand die we zouden kunnen omschrijven als een machtsbelusteling. Um, is er een alternatief? U vroeg het net zelf al, in rhetorische zin. Kunt u die vraag beantwoorden? Uh, de echt oud-communisten zitten op dit moment in de oppositie. En ik weet dat de oppositie eigenlijk toch wel de de demonstranten ondersteunt. Uh -huh. En als zodanig de, de roep om de hele politieke klasse naar beneden te halen is eigenlijk een beetje weg. Uh -huh. Op dit moment is het heel erg tegen de regeringspartij. En het, het, het originele protest is eigenlijk wat uh, uh, verschoven. Naar? naar uh, een, een roep voor, om de macht van de oppositie. Ja, ja, ja. ja. Het, het klinkt vanuit hier wat ingewikkeld. Communisten en dan mensen die nog meer communistisch zijn. Het zijn dus eigenlijk allemaal oude vertegenwoordigers van het oude regime... die in nieuwe gedaante daar in het parlement terecht zijn gekomen. Moet ik het zo zien? Ja, voornamelijk wel. Of ja. hun uh, discipelen die natuurlijk toch... Uh... Weten hoe het vroeger werkte. En dat was vrij duidelijk en makkelijk te volgen. Dus die gaan dezelfde richting in. Ja, laten we het even over iets anders hebben. Kort. Elk ja. half jaar controleert de Europese Commissie. over in Roemenië, maar ook in Bulgarije, het buurland. vorderingen worden gemaakt. Uh, als het gaat om de corruptiebestrijding. Afgelopen week werd er weer een, een evaluatie openbaar. en de twee landen scoorden nog steeds onvoldoende. En Nederland zag hierin als enige land in Europa. reden om de Roemenen nog steeds de toegang te weigeren. tot de Schengenzone, uh, het gebied waarin vrij kan worden gereisd. Is dat verstandig van Nederland? Nee, volgens ons zeker niet. Uh, als we kijken naar wat uh, Schengen voorstelt. Schengen is natuurlijk vrij verkeer van goederen, van diensten. En elke blokkage daarin kost geld. Ja, ja, ja. Ja. Is Nederland de grote investeerder in Roemenië? Nederland is de grootste. Het meeste geld van, van buitenlandse investeringen komt uit Nederland. Hoe kan het dan dat de Nederlandse regering... die zo zegt buitenlandse handel voorop te stellen... In, als het om diplomatie gaat, dat die nu zo hard schreeuwt? Er zouden dan toch juist bij gebaat zijn om, uh, zoals dat in het Italiaans zeggen... een beetje piano-piano te doen... om die handelsbelangen niet uh, in de waarschaal te stellen? Daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, wij zijn ook stom verbaasd en vinden het heel dom van de Nederlandse regering... om... Uh, Roemenië niet zingen toe te laten treden. Heeft u wel eens met minister Roosentaal contact gehad of met zijn uh, hoge ambtenaren? Wij sturen uh, persberichten eruit en die komen ook naar uh, die gaan ook naar minister Roosentaal, die gaan ook naar uh, andere ministeries gaan ook naar de minister-president. Ja. Um, tot nu toe met niet veel resultaat. Ik bedoel, het, onze uh, mening is heel duidelijk bekend in Nederland. Uh, we hebben ook uh, de heer Wientjes bijvoorbeeld over gehad. De, die, de en grote baas van VNO-NCW, de werkgevers. Ja. Juist. Uh, op het moment dat hij hier naartoe kwam was hij nog enigszins sceptisch. Toen hij zag uh, wat hier gebeurt en welke enorme verbeteringen en veranderingen hier uh, gebeurd zijn, uh, is hij een groot voorstander geworden en ondersteunt ons in alle opzichten in onze acties. Ja, Wil de uh, Roemeense president, de man waar nu dus tegen gedemonstreerd wordt... wil hij nog wat praten met onze minister Roosentaal, dan wel minister Verhagen van, van Economische Zaken? Uh, we zien dat de... de welwillendheid om met Nederlandse investeerders, met Nederlandse politici, politici te spreken, is uh, wel zwaar afgenomen. En dat is iets wat ons uh, flink zorgen baart. Ja. Ik bedoel, we hebben toch een hele hoop uh, grote projecten hier, hier lopen. En, en uh, ik denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen havenbedrijf Rotterdam en havenbedrijf Constanza. Wat op dit moment gewoon in de ijskast staat. Ja, aan de telefoon hebben we ook Henk-Jan Ormel... woordvoerder Europese Zaken van het CDA, van de regeringspartij CDA. U heeft het uh, verhaal van meneer Reze net gehoord? Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, heb het, ik heb het verhaal gehoord, ja. Een cri de keur uit Boekarest. De ja. Nederlandse regering moet niet zo hoog van de toren blazen... want onze handelsbelangen daar komen in gevaar. Wat is uw reactie? Ik heb niet alleen het verhaal van meneer Rezen gehoord, ik heb ook uw uitzending van daarvoor gehoord. En uh, daaruit kunnen we opmaken dat Roemenië een land is wat, wat nog volop in transitie is, in verandering. Het CDA heeft destijds uh, tegen toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie gestemd. En dat deden we omdat het land naar onze mening nog niet klaar was voor de Europese Unie. En uh, het land uh, is uiteindelijk toch toegetreden. Uh, wij hebben het uh, verloren in het parlement. En vervolgens heeft Europa gezegd... er moet een nadere controle komen op de ontwikkeling... van de rechtsstaat in Roemenië en Bulgarije. En dat is nu aan de gang. Ja, maar bedoel, we hebben daar ondertussen wel 6 tot 9 miljard euro geïnvesteerd. Uh, uh, er zijn dus uh, bedrijven die nu miljoenen verliezen... als ik meneer Rees moet geloven. Ja, het is, uh, wij zijn de grootste investeerder in uh, Roemenië. En uh, meneer Reze, die, die vertelt dat ook. En dat is ook logisch, want hij uh, vertegenwoordigt de Kamer van Koophandel in Roemenië. Ja, maar u maar vertegenwoordigt het CDA. En het CDA komt, en de VVD willen niets anders dan de buitenlandse diplomatie... in dienst stellen van economische belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Ik nou, begrijp is, dit niet helemaal. Is niet Aha, dat is, oh, niet is niet waar. dat is niet waar. Dat is niet waar. Het gaat buitenlandse diplomatie gaat om meer dan geld. En als het over Schengen gaat... Dan gaat het over de controle van de buitengrenzen van Europa. Het gaat dus over de controle van onze grens. Want als Roemenië toetreedt tot Schengen... dan gaan Roemeen, Roemeense douanebeambten... die gaan controleren of mensen die van buiten komen... vervolgens vrij kunnen reizen tot en met in Nederland. Nu is er gebleken dat er nog veel te veel corruptie is in Roemenië... En als er corruptie is, dan zijn wij van mening... dan kan die buitengrens niet goed beoordeeld worden. Dus eerst de corruptie verminderen en dan toetreden tot Schengen. Meneer Rezen, uw reactie? Uh, de toetreding tot Schengen is een lijst van uh, technische condities... waaraan voldaan moet worden. Al die condities is aan voldaan. Uh, op het moment dat het gaat over corruptie... daar is een heel ander instrument voor... wat niks met Schengen te maken heeft. Uh, dat de instrument heet VLVM. En dat heeft te maken met de EU-toetreding. Schengen gaat nu over, hebben we voldaan aan de condities? En wij zeggen, ja, Roemenië heeft voldaan aan de condities. Nederland zegt op het, e op het einde, wacht, er zijn ook nog wat andere punten... die we naar voren willen brengen, zoals corruptie, juridische stelsel en dergelijke... die in het begin niet in de Schengen-conditie stonden. Dus we zijn de doelpalen aan het verzetten gedurende de wedstrijd. Meneer Ormel, tot slot, uw laatste reactie. Wat vindt u daarvan? U bent de doelpalen aan het verzetten tijdens de wedstrijd. Ja, als het gaat om uh, het toelaten van uh, mensen binnen de Europese Unie. dan is dat niet alleen technisch. dan wordt dat gedaan door mensen, door douaniers. Als er nu corruptie is in Roemenië. nou dan uh, gaat het bij mij niet in dat ook die douaniers niet corrupt zouden kunnen zijn. En dat moeten we niet hebben. Dus uh, wij vinden van het CDA dat uh, Roemenië op de goede weg is. Ze zijn het aan het verbeteren. Er is nu onlangs weer een rapport gekomen. Dat lijkt weer ietsje beter. Maar zij moeten in Roemenië echt de corruptie aanpakken... voordat ze tot Schengen kunnen toetreden. Goed, volgens mij zijn... Dus, bent u beide... ik nog één vraag stellen? Nou, nog één laatste dan, ja. Dat houdt dus in dat alle andere leden en alle andere landen... die op dit moment in Schengen zitten... Uh, niet corrupt zijn en een dichte buitengrens kan garanderen? Meneer Olme. Wij uh, maken ons met name zorgen om uh, Roemenië en Bulgarije... die zitten nog niet in Schengen. Als het gaat om Schengen zelf, dan zijn er zeer strikte voorwaarden. En daar voldoen alle landen aan die, in de Schengen, die tot de Schengenzone behoren. En dat wordt ook regelmatig gecontroleerd. We komen er niet uit, heren. Richard Rezer, directeur van de Kamer van Koophandel te Boekarest... en Henk-Jan Ormel, woordvoerder Europese Zaken van het CDA. Hartelijk dank. Bureau Buitenland. De wereld... Van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Met in het laatste kwartier Syrië. De Arabische Liga heeft de Verenigde Naties opgeroepen. een gezamenlijke vredesmissie naar Syrië te sturen. In Cairo werd vastgelegd dat de economische sancties... tegen het bewind van president Assad moeten worden aangescherpt. Dat is allemaal laatste nieuws van vandaag. De Verenigde Staten werken met hun Europese en Arabische bondgenoten samen... om een vergadering van vrienden van Syrië bijeen te roepen. Op deze bijeenkomst, gepland op 24 februari in Tunesië... moeten manieren worden besproken om Assad verder te isoleren. Over Syrië en de rol van de Europese Unie praat ik verder met Hans van Balen, eh, Europarlementariër en lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europarlement. Goedenavond. Ja, goedenavond. Al die laatste ontwikkelingen rondom Syrië, is dat iets uh, hoopgevend? Ja, Zit het is er hoopgevend schot in de zaak? Er zijn dat een aantal landen, Arabische landen westerse landen zeggen, genoeg is genoeg. Mm -hmm. uh, want Assad moet weg. Uh, als je ziet dat hij tussen de vijf en zeven mensen heeft laten vermoorden, van vrouwen tot kinderen tot mannen toe. Uh, dit regime is, uh, is, laten we zeggen, niet meer in staat te regeren. Is ook niet in staat te sluiten de Arabische Liga heeft gezegd, laat de vicepresident van Assad, ja, laat Assad naar de zijkant gaan, de vicepresident onderhandelen met de oppositie. Dat is de laatste kans om te voorkomen dat je militair moet ingrijpen. Dus dat moeten we doen. En we moeten alles te doen dat Rusland, die dus gehinderd heeft dat in de Veiligheidsraad van de VN een resolutie is aangenomen, dat Rusland nu zijn verantwoordelijkheid neemt. Door ook te dwingen dat Syrië dus ingaat op dat Arabische aanbod. Ja, ik, ik heb uh, verschillende keren uh, met uh, oud-ambassadeur Koos van Dam uh, gesproken, dus een belangrijke Syrië-kenner. En die zegt eigenlijk altijd: de Europese Unie heeft een enorme kans laten liggen door niet met Syrië te onderhandelen, door altijd dat af te houden en te zeggen: uh, we gaan voor sancties en blokkade. De Russen doen dat nu wel. Is dat toch verstandig dat de Russen daarheen gaan? We het zien, maar uh, 5000 doden verder. Uh, de heer Van Dam is een uh, hele goede uh, Arabist. Hij kent de Arabische wereld. Onder andere Syrië. Ik neem hem serieus, maar ik denk dat uh, Assad gewoon niet wil. Want er zijn steeds aanbiedingen geweest. Ook van de Europese Unie. Het is niet dat er niet is gesproken en uh, meteen sancties zijn neergelaten. Er is steeds gezegd, gaan praten met de oppositie. En dat willen we faciliteren. Daar willen we aan meewerken. Uh, dus het is niet zo dat wij hebben gezegd hij moet weg. Dat is pas in de laatste instantie nu in het geval. Ja. Even over dat vrije Syrische leger, waar we nu steeds over horen. Hè. Ze zouden delen van de stad Homs uh, uh, in bezit hebben en, en verdedigen. Er zou ook een aanslag zijn geweest gisteren op een. Uh, of er is een aanslag geweest dat is bevestigd op een generaal in de hoofdstad Damascus. Ja. Um, moet de Europese Unie uh, samenwerken met, uh, met, uh, met zo'n vrij Syrisch leger? Uh, niet Praten. We hebben dat gedaan met Libië ook. Onder andere de liberale fractie in het Europees Parlement heeft toen de Verzetsraad uitgenodigd. Uh, ik denk dat we weer zoiets kunnen doen: een aantal mensen uitnodigen, want we kennen ze onvoldoende. Uh, de geest is uit de fles. Dus mensen die zeggen: van ja, maar uh, misschien gaat men elkaar allemaal bestrijden. Hè? Want er is een hele heterogene bevolking, ook qua religie in, in, uh, in Syrië. Ja, dat is voorbij. De geest is uit de fles. Dus we moeten proberen dat er een zo vreedzaam mogelijk overgang komt uh, van Assad naar. Een nieuw regime. Mm -hmm. uh, en daar past alles in wat uh, mogelijk is. Ook Turkije speelt een belangrijke rol. Kan een hele belangrijke rol spelen als buurland. Uh, ja, ik, ik las ook een stuk in een Engelse krant dat de Engelse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd: wij willen dat Vrije Syrische leger met allerlei uh, materialen en hulp voorzien om, om dus de strijd ook aan te gaan. Is dat ja. verstandig? Of bevordert uh, dat een buurland? Is dat verstandig om te zorgen dat dat uh, Vrije Syrische leger in ieder geval wat kan doen? Het grootste probleem is net als in Libië dat. Assad heeft net als Gaddafi een luchtmacht. Ja. Dat hebben de opstandelingen niet. En uiteindelijk zul je eh, het liefst komen tot een, een, een verbod op de vliegtuigen van Assad om de lucht in te gaan. Maar daar krijg je de Veiligheidsraad niet mee. Eh, mee. Alleen je kunt, als de Veiligheidsraad niet tot conclusies komt door die veto's. zou je de Algemene Vergadering een uitspraak kunnen laten doen ja. eh, van de Verenigde Naties. Ja. Eerder spraken we collega's van de Vlaamse radio... ...met de Britse eminence griezen van, het Midden van de Midden-Oosten-verslaggeving Robert Fisk... ...die al decennia voor de Independent werkt. Volgens hem snapt het Westen helemaal niet wat er in Syrië gebeurt. Meneer Van Balen, luistert u even mee naar dit interview. Dan praten we daar nog ja. verder. We in the West, we love to have good guys and bad guys. You know, Assad the bad, Gaddafi the bad, the Gulf. Well, we don't bother about the Gulf because they're very wealthy and give us oil so they can have and keep their dictatorships. But at the end of the day, we tend to see the world in a very romantic light rather than... In the cold light of political power, which is what the East is about. Wij in het Westen zien het graag zwart-wit, zegt Fisk. En te romantisch. We mogen ons dan nog zo opwinden over Assad en zeggen. we hebben Gaddafi toch weggekregen. Waarom doen we niet hetzelfde met Assad? Maar Syrië is Libië niet. Assad heeft trouwe bondgenoten in de regio, zegt Fisk. Iran, Irak, Libanon. En die zorgen ervoor dat Syrië niet meteen zal kraken onder de economische sancties. En dan zijn er Rusland en China nog. Wake up to the real world, zegt Fisk eigenlijk. En die echte wereld is er een van een keihard regime. Uh, the Syrians are a tough people. And the regime is very tough against its enemies. And the idea that simplistically, oh we don't like Assad, he's horrible, he's an ally of Iran, Iran is terrible... This is all right in fairy tales and if, you know, Madame Clinton was to say so at the United Nations, but in the real world it's quite different and if you have Russia and China on your side as well as Iran, Iraq and Lebanon, you can possibly survive. Maar wat is er dan nodig om Assad aan de kant te schuiven, vroeg ik, waarop Robert Fisk de bal onmiddellijk terugkaatste. Moeten we Assad wel aan de kant schuiven? But what je going to replace him with? It's very interesting. The Israelis don't want him to go. They've said very little about Assad. Israel's frightened of what would come after Assad. Uh, you know, when Saddam was destroyed, the power of Saddam by the Americans, Iraqis used to say to me, what do we want? Freedom and anarchy or security and dictatorship. And if we want to protect our families, we prefer dictatorship. Wat of wie gaat er in de plaats van Assad komen? Dat is de vraag en bovendien de grote angst van Israël. Fisk trekt de parallel met de val van Saddam in Irak. Als het volk moet kiezen tussen vrijheid en anarchie of dictatuur en veiligheid, zijn ze geneigd om voor het laatste te kiezen. Maar denkt Fisk dan dat Assad overeind zal blijven? I don't think finally Assad will survive, but he's not about to go, not yet and maybe not for quite a long time. And I think he probably knows it. But as a regime that has to continue, if it doesn't want to get butchered by its enemies or bombed, he will, I think, fight on. I don't think, again, you know, to quote Madam Clinton in the United Nations or Mr. Lavrov, the Russian foreign minister, is not the point. We have to deal in realities which is about power and the use of power in the Middle East, which is cruel, harsh. Wrong, bad, but real. We zijn dus nog niet van Assad af en hij zal blijven vechten, zegt Fisk en opnieuw. Wat Hillary Clinton ook mag verklaren in de VN of wat de Russische minister van Buitenlandse Zaken ook zegt: de realiteit is en blijft een regime in Syrië dat vreed, verkeerd, ongenatig, maar echt is. Robert Fisk hoorde u in gesprek met onze Belgische collega's van de VRT. Hans van Balen, meegeluisterd, Europarlementariër voor de VVD. Fisk zegt, uh, uh, die Assad gaat voorlopig nog helemaal niet weg... en mocht hij uh, geforceerd af moeten treden, wat komt er dan daarna? Bent u het met hem eens? Um, dat het moeilijk wordt en dat daar niet meteen een democratie komt... ben ik met hem eens, maar... Uh, wij hebben als westerse mogelijkheid, als Europese Unie, als Verenigde Staten, niet geprobeerd Assad uit het zadel te lichten. Assad wordt uit het zadel gelicht door uh, zijn eigen bevolking of delen daarvan. Dat is een feit. Dus de geest is uit de vest. heeft ook gezegd: uiteindelijk zal hij het niet redden. Uh -huh. En het idee dat je. Uh, ...duizenden mensen, waaronder kinderen en vrouwen, laten we zeggen, laten afslag... ...dat je zegt, ja, helaas, dat is, dat is vervelend. Uh, da, zo kun je geen politiek bedrijven. Ik vind dat we moeten proberen uh, te voorkomen dat er militair ingegrepen moet worden. Dat betekent, wat ik al eerder zei, dat Rusland zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Maar uiteindelijk denk ik dat bijvoorbeeld Turkije toch wel een free zone aan de grens zal instellen... ...waar bijvoorbeeld vluchtelingen zich uh, kunnen ophouden... ...en misschien ook wel de vrije Syrische strijdkrachten... Ja. We moeten er alles aan doen en vergeet je niet dat Assad heeft natuurlijk de Hezbollah gesteund, de Hamas allemaal via Iran. Uh, dus ook dat is wel een regime wat stabiel is geweest. Maar ten koste van heel veel. Ja. We moeten nu proberen de zaak op een nette manier te beïnvloeden. En als Frits zegt, ja, er zal altijd een slecht gezien komen, dat weet ik niet. Nee. Dat is te snel geredeneerd. We hebben ook aan de telefoon Joost Lagendijk vanuit Istanbul. Hij werkt bij European Policy Center daar. Uh, was voorheen Europarlementariër voor GroenLinks. Uh, het woord Turkije viel al even... Meneer Lagendijk, een, een free zone daar vlak over de grens... waar Turkije een rol kan spelen. Hoe wordt er tegen uh, dit plan aangekeken daarbij u? Nou, dat wordt zwaar bediscussieerd. Uh, er zijn uh, voorstanders hier in Turkije... die vinden uh, een beetje in de, in de geest van ook Hans van Balen, dat het nu al genoeg is geweest en dat uh, Turkije eigenlijk niet kan accepteren... dat er uh, elke dag honderden mensen omkomen in Syrië. En dat het dus ingegeven moet worden. En dan is zo'n vrije zone, zo'n veilige... Zone is een van de meest genoemde opties. Uh, maar er zijn ook uh, een hoop uh, Turkse politici die waarschuwen voor waar Turkije in welk wespennest Turkije dan terecht kan komen. Dus het is veel gediscussieerd. Het is een grote prioriteit. Ik denk op dit moment de eerste prioriteit uh, op het gebied van buitenlandse politiek in Turkije. Maar of Turkije dat wil gaan doen, waar veel op gespeculeerd wordt, dat is nog geen uitgemaakte zaak, uh, denk ik. Nee, Wat Turkije heeft de afgelopen maanden uit alle macht geprobeerd om uh, Assad tot reden te brengen. Eigenlijk een van de weinige landen die uh, diplomatieke uh, afvaardigingen naar het land heeft gestuurd. Uh, heeft niets opgeleverd. Hoe zijn de verhoudingen tussen uh, Turkije en uh, Syrië op dit moment? Het beroerd. Ja, ik um, ja, kan niet anders zeggen. Uh, Terwijl Turkije ze tot, tot voor kort baan. grote partners waren economisch. Turkije ja. investeert in miljarden. Ja, Turkije en Syrië was tot voor kort... Uh, eigenlijk het grote succesverhaal van de, Turkse, van de nieuwe Turkse diplomatie. Grenzen open, gezamenlijke kabinetvergaderingen, uh, you name it. Uh, en dus dachten de Turken ook dat ze invloed hadden op Assad. En het is met name ook uh, Turkse frustratie... na vijf, zes pogingen om hem op andere gedachten te brengen. Allemaal mislukt. En toen heeft Turkije uh, echt het roer omgegooid... en gezegd, het is nou wel genoeg geweest. Uh, dit kan zo niet doorgaan. Dus ik denk, als er iets gebeurt met zones, veilige zones, humanitaire hulp waar nu over gesproken wordt... in al die scenario's zal Turkije een rol spelen. Maar de Turken willen natuurlijk niet als enige nu uh, uh, voorop lopen. Dus die zullen denk ik, als ze het al doen... Uh, dat alleen maar doen als er garanties zijn van, uh, van niet alleen de Arabische Liga, maar ook van, uh, van de NAVO met name en Amerika. Ja, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken is nu in Washington. Even kort, wat kan daar uitkomen? Nou, de, daar wordt nog gewerkt aan het plan van die vrienden van Syrië... Die bijeenkomst die hier eind februari in Tunesië is. Daar wordt ook gesproken, las ik op de website, over het eventueel door Turkije leveren van humanitaire hulp aan Syrische opstandelingen. Hoewel ik me daar eerlijk gezegd nog niet zoveel bij kan voorstellen, want dan zal men toch met gewapend zal het bewaakt moeten worden. Maar goed, er wordt gedacht over allerlei plannen. Veel mensen zijn hier een beetje hulpeloos en hopeloos, Willen iets doen, maar weten niet precies wat. Uh, maar Turkije doet zijn uiterste best om, uh, om mee te denken. En, uh, en nogmaals, als er iets gebeurt, ik denk dat Turkije dan daarbij betrokken zal zijn. Goed, hartelijk dank. Komende week wordt er in Straatsburg... gedebatteerd over de kwestie Syrië. En daar zal Hans van Balen vast bij zijn. Die wil ik bedanken. En ook Joost Lagendijk vanuit Istanbul. Dit gesprek over Syrië is ten einde. En ook Bureau Buitenland voor vandaag. Wilt u terugluisteren? Dat kan via vilavpro.nl. En zometeen Labyrinth, wat is daar? Ja, dan gaan we praten met uh, Jan Rotmans. Hij is professor, progressor, friskijker en dwarsdenker. We gaan het hebben over de toekomst 2040. Want we leven nu in een tijd van overgang. Niet zo ooit nog hetzelfde zijn. De oude orde verkruimelt. En wij zullen als laatste in de bejaarde thuis kunnen zeggen dat we het allemaal nog hebben meegemaakt hoe het vroeger was. Goed, dat zo meteen een labyrint. Goedenavond. Bureau Buitenland.